Vijf uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Artsen willen af van consumentenvuurwerk. Janssen Steur deed toch ingrepen in Helbron, meldt de Duitse krant. En toespraak president Assad slecht ontvangen. Het afsteken van consumentenvuurwerk moet worden verboden. Dat vinden de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie... en het Oogheelkundig Gezelschap. Te Ze zeggen dat gemeenten beter een vuurwerkshow kunnen organiseren. Volgens de chirurgen leidt vuurwerk jaarlijks tot grote ellende voor een flinke groep mensen. De oogartsen willen al langer een verbod. Het oogziekenhuis in Rotterdam benadrukt dat de afgelopen twee jaarwisselingen in Nederland hebben geleid tot net zoveel ernstig oogletsel als de hele Irakoorlog bij Amerikaanse militairen. Uit een rondgang van de NOS bleek gisteren dat er tijdens de afgelopen jaarwisseling meer vuurwerkslachtoffers zijn gevallen dan vorig jaar. Staatssecretaris Van Rijn is geschrokken van het aantal mensen dat tijdens de jaarwisseling met alcoholproblemen op de spoedeisende hulp belandde. Uit de rondgang van de NOS bleek gisteren dat er 152 mensen bij ziekenhuizen zijn binnengebracht met een ernstige alcoholvergiftiging. In totaal werden 648 mensen geholpen aan letsel dat samenhing met alcoholgebruik. Dat aantal is vergelijkbaar met een jaar eerder. Van Rijn zegt in haar reactie dat ouders en jongeren nog beter zullen worden voorgelicht over het effect van alcohol op de gezondheid. En verder wijst hij erop dat alcohol strafbaar is geworden tot 16 jaar op openbare plekken. En daar maken we heel snel 18 van, zodat nog duidelijker wordt dat alcohol schadelijk is voor jongeren, zegt Van Rijn. De omstreden neuroloog Jansen Steur heeft in de kliniek in Helbron... toch enkele medische ingrepen bij patiënten gedaan, de Helbronner Stime. De krant baseert zich op uitlatingen van de patiënten die zich bij de krant gemeld heeft. Gisteren zei het ziekenhuis in een verklaring dat Jansen Steur als assistentarts... geen ingrepen deed bij patiënten. Volgens de patiënten heeft Jansen Steur bij haar een lumbaalpunctie gedaan. Dat is een soort ruggenprik om ruggenmerk vloeistof af te nemen voor onderzoek.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 Het weer, vanavond enkele opklaringen en hierbij kan er nevel of mist ontstaan. Vannacht neemt de bewolking weer toe en valt plaatselijk een beetje regen. Morgen bewolkt en nevelig, het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt ongeveer 8 graden. Het laatste hier op de zondagmiddag met veel schaatsen. De slotafstand op het NK-sprint met de duizend meter bij de mannen. Maar ook basketbal Den Bosch tegen Wiegel Leon Kersten. Het was een hele tamme eerste helft met een ruststand 35-37. En er zullen wel harde woorden gevallen zijn in de kleedkamer van Den Bosch. Wat we daarna zagen was een 13-4-tussensprint nu in niet minder dan 5 minuten. 48-41 in het voordeel van Den Bosch. En waar ze de eerste helft 1 op 7 drie punten schoten... kwamen ze uit de kleedkamer met 3 op 3 en dan heb je zo een... Gaatje geslagen. Zeven punten nu. Verschil tussen Den Bos en Wietje. In Leiden de tafeltemmers Masters Alex Hordijk. Waar we nu gaan kijken naar. Uh, wou ik zeggen, de laatste klap wellicht van deze partij. Maar het is uh, Oostlander. Die toch uh, sterk terugkomt in zijn partij tegen Borna Kovic. Die leidt in de wedstrijd met 3 uh, tegen 1. Kwam uh, ook nog eens een keertje voor met 6 tegen 3. Maar het was Ewoud Oostlander. Die zich uh, steeds weer wist terug te knokken in deze wedstrijd. Drie matchpoints waren er zojuist voor uh, Boris Kovac in de vorige game. Nu staat hij ook uh, drie punten. Waarvan hij er inmiddels één heeft verspeeld. Dus nog twee punten voor. Staat 10 tegen 8. Dan is het uh, Ewoud Oostlander. Die mag. Gaan serveren en dan kijken wat uh, die Borna Kovac in ieder geval terug uh, kan doen. De man is uh, in de, uh, de, zijn jeugd bij het Europees kampioenschap uh, tot 15 jaar. In 2006 Europees kampioen geworden. En terwijl ik dat zeg is het uh, een verkeerde klap van Oostlander richting uh, het uh, tafelgedeelte van Kovacs, Waardoor het 11 uh, tegen 8 wordt in de vijfde game van deze partij. En wint Borna Kovacs dus de masters bij de heren met 4 tegen 1. Bij de dames ging de titel eerder vandaag al naar Lidjaal. Inmiddels is Real Madrid begonnen aan de wedstrijd tegen Real Sociedad. Na anderhalve minuut heeft Real Madrid de leiding genomen, het doelpunt van Benzema. En dan het schaatsen, het NK-sprint. Zojuist werd Marit Leenstra Nederlands kampioen. Ze won daar in Groningen voor Margot Boer en Laurien van Riesen. De kerstverse Nederlands kampioen in gesprek met Steven Dalenboud. Ontzettend gefeliciteerd met die eerste plek. En met een puiken, zeer goede 1000 meter. Vertel, um, gisteren jubelde iedereen over die uh, 1000 meter van iedereen voor En je rijdt eigenlijk bijna dezelfde tijd. Hè? Vertel hoe goed het ging. Ja, de opening ging echt heel super. Ik was meteen de eerste 50 meter goed weg. en uh, ja, De bocht kon ik goed doortrekken. Dan de eerste ronde had ik iets meer moeite om de snelheid vast te houden. Eigenlijk. Maar de tweede ronde uh, kon ik naar mijn goot toe. en dan heb ik een goede laatste bocht gereden. Ik wist, uh, dat ik verschil moest maken in de laatste ronde. Omdat uh, ja, mijn gewoon meestal wel uh, een beetje kapot gaat. En ja, dat lukt eigenlijk heel goed. En uh, ja, dan kom je op de streep en zie je dat je gewonnen hebt. En ja, heel, heel mooi. Maar ook Hoor zei: ja, die laatste ronde was juist voor mij heel zwaar. Ook omdat het zware ijs is. Maar jij reed die laatste ronde met het gevoel van macht. Met het gevoel van de winnaar? Met het gevoel van: uh, hier moet ik winnen. En uh, hier moet ik het verschil gaan maken. En uh, ja, goed als je daar naartoe kan. En gewoon kan zorgen dat je. Ja, bijna tegelijk uh, die bocht in gaat Dan weet je dat je gewoon door kan trekken en uh, ja, dat is heel mooi gevoel. Ben je Nederlands kampioen sprint. Voor dit seizoen zei je, ik wil wat meer op het sprinten gaan toeleggen. Dit seizoen nog meer dan andere jaren. Uh, ja, hoe belangrijk is dus deze titel voor jou? Ja, het is uh, een hele mooie uh, titel op weg uh, naar eigenlijk betere 1500 meters. Dus daarvoor heb ik uh, meer snelheid nodig. In dit seizoen uh, zijn we echt ingegaan uh, ja, met het idee om dat te verbeteren en, uh,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 Willen bestempelen? Ja, het gaat echt heel goed. Uh, Nederlandse titel op de 1000 meter en daarna op de meter meters uh, drie keer op podium in de World Cup en één keertje gewonnen. Ja, je lijkt het door te trekken hè? En nu hier de Nederlandse titel en uh, ja, op weg naar de tweede helft van het seizoen. Ja, en alleen nog, ja, dat verhaal met die sponsor, dat blijft er wel een beetje in de achtergrond door, door Emmeren. Is dat voor jou voor jouw gevoel ook bepalend? Nee, ik ben er niet altijd veel mee bezig. En uh, ja, voor de voor de kerst toen eigenlijk uh, Jan en Zoran, de trainer en de fysio, uh, toch wel te kennen gaan, we het echt niet langer door uh, Ja, dan uh, maak je wel even zorgen, maar gelukkig hebben we nu A-kwadraat uh, ja, erbij. Die, uh, als kleine sponsor. Ja, als co-sponsor eigenlijk. Die uh, volgens mij dat ze dit uh, seizoen zo af kunnen maken. Dus ja, dat geeft wel weer rust. En dan uh, ja, gaan we verder op zoek naar de, naar de hoofdsponsor, ook voor volgend jaar. Marit Leenstra, Nederlands kampioen sprinters... in gesprek met Steven Dalenbouwt. Even terug naar die wedstrijd, Real Madrid tegen Real Sociedad. Na anderhalve minuut kwam Real Madrid dus op voorsprong... door een goal van Benzema. Het was een opmerkelijk verhaal rond deze wedstrijd... want opnieuw is Iker Casillas gepasseerd door Mourinho. Hij was de laatste wedstrijd voor de winterstop gepasseerd, nu weer. Na zes minuten, rode kaart voor Adan, de vervanger in de goal bij Real Madrid. Dus Casillas toch nog in de goal. En waarschijnlijk ook de komende wedstrijden, want Adan zal een schorsing krijgen. De strafschop voor Sociedad ging er echter toch in. 1-1 is daar de Stond na acht minuten, de goal was van Xabi Prieto. platform surrender, was was open. Close your eyes, clear your heart, cut the cord, are we human, or? Een jaar geleden een dikke hit voor de Killers, Human. We gaan weer eens even basketballen bij Leon Kersten in de Maasport in de Bos. Den Bos tegen Wiegen. Je hebt van die mooie eikmomenten in het basketbal, omdat er vier keer tien minuten gespeeld wordt. En Dan ga ik even tellen. En Dan tel ik nu een stand van 26 tegen 6 in het derde kwart. In het voordeel van Den Bos. En dan kunt u wel raden hoe de stand uh, ongeveer is. 61-43, 18 punten in het voordeel van Den Bos. En dan te bedenken dat de ruststand 35-37 was. Dat was een hele tamme, kalme partij. Ritme kwijt na die vakantie. Het zag er niet heel best uit bij vlagen. En Den Bos geeft even gas. En dat diegen dat valt compleet uit elkaar. Er is eigenlijk helemaal niks meer van over. Het was een aardig team de eerste helft. Maar met name de Amerikanen die dachten het even zelf te gaan doen toen Den Bos gas gaf. Ja, en dan zakt die ploeg helemaal uit elkaar. En de Bos maakt de ene mooie actie naar de andere. Nu ook weer. André Jong, die vanaf de middellijn geeft Heel hoog de bal loslaat. En dat het verschil nog groter maakt aan het einde van het derde kwart. 63-43. Dat is echt een heel erg pak slaag dat Wieche hier krijgt in dat derde kwart. 28 tegen 6. Nou, dan uh, kunnen we wel zeggen dat deze wedstrijd voorbij is. Want ik zie uh, dit Wiege echt geen 20 punten meer terugkomen. Ze hebben even twee minuten om na te denken hoe ze hier een klein beetje van hun eer gaan redden. Maar uh, met name uh, Ciota en, uh, hoe heet die, Kyle Spain. Twee Amerikanen van Wiege uh, die moeten even nadenken wat teambasketbal ook alweer is. Want uh, dat ontbrak er een beetje aan. Deze wedstrijd is wel gespeeld met nog een kwart te spelen. Den Boswige 63-43. Met een enorme overmacht werd Jorien Termors Nederlands kampioen Shorttrack. Alle afstanden wisten te winnen op de Jaap Edebaan in Amsterdam. Soms zelfs met een ronde voorsprong. Edwin Cornelissen sprak met haar. Jorien Termors, het leek wel spelen hè, met de concurrentie. Ja, nou ja, ik ben hier natuurlijk wel uh, ja, de betere van het veld. En dan moet je uh, ja, wel laten zien wat je nog een beetje in huis hebt, natuurlijk. De betere van het veldje was oppermachtig. Nou ja, ik wil niet overdrijven, natuurlijk, maar. Uh, ja, ik rijd gewoon goed op dit moment, ben fysiek in orde. En uh, ja, dan zie je dat je, ja, dat je gewoon hard kan rijden en dat, uh, dat de concurrentie uh, ja, wel een stuk minder is in Nederland. Ja. Um, doet het je trouwens pijn, dat uh, de concurrentie minder is? Nou, ik denk dat die dames nog een hele stap kunnen maken, zowel mentaal als fysiek. En uh, daar zijn ze hard mee bezig en uh, ja, dat, dat komt er wel aan hoor. Ja. Uh, je had het er gisteren ook al over. Je stelt eigenlijk doelen binnen het grote doel kampioen worden. Hè? Want wat triggerde jou dit, uh, dit NK? Nou ja, vooral wat dingen uitproberen voor, uh, richting het EK. En, uh, ja, dat heb ik niet elke rit gedaan, maar een aantal ritten stonden daar wel in het teken van. En dan heb je het ook over tactische zaken? Ja, op kop rijden, ontspanning zoeken, kijken wat er mogelijk is. Ja. Uh, is het leuk als je zo oppermachtig kampioen wordt? Nou ja, het, het is natuurlijk wel lekker ontspannen rijden en uh, genieten vooral. Maar oh ja, je denkt, Haast, het lijkt wel een trainingswedstrijd zo hè? Nou ja, In principe is het dat voor mij wel een beetje. Omdat ik natuurlijk die punten meepak voor het EK. Dan uh, ja, kan je het zien als een trainingswedstrijd. Hè. Ja. Hoe zie jij het EK dat eraan komt? Ben je daarvoor ook een uh, favoriet? Nou, ik ga de titel daar behalen. Dus uh, ja. dat is de bedoeling. Ja, jij bent ervan overtuigd dat het moet lukken. Ja, vorig jaar was ik tweede en als ik kijk ook dit seizoen rijden. Uh, ik rijd gewoon sterk. Als ik mijn kop erbij hou, dan, uh, dan is er heel veel mogelijk. Jorien Termos zweert bij de Jaap Maan. Sophie van Gestel trouwens, die maakte afgelopen jaar een superstap in het internationale beachvolleybal. Samen met Madeleine Meppelink plaatste zich voor de Spelen in Londen... en bereikten ze de finale van het Grand Slam toernooi in Klagenvoort. Dat is een heel belangrijk beachvolleybal toernooi. En hoewel ze bij het NKN als meer en niet in actie kwam... was ze toch te bewonderen op het centercourt. Want Van Gestel werd in het zonnetje gezet... omdat ze door spelers, scheidsrechters en trainers was uitgeroepen... tot Most Improved Player of 2012. Uh, het houdt eigenlijk in dat ik afgelopen jaar de grootste stap heb gemaakt. Dat ik uh, goede vooruitgang heb gemaakt. Is dat niet raar dat jij die prijs krijgt en dat jullie die niet als team krijgen? Ja, eigenlijk wel. En Marlijn verdient hem net zoveel net zo als mij. Maar toch uh, op een of andere manier ben ik het geworden. Maar ik vind ook dat we hem allebei verdienen. Nou, ze hebben een keuze moeten maken. Sta je aan de vooravond van een uh, moeilijk seizoen? Het is een heel ander seizoen. Vorig jaar moesten we alles op alles zetten om, om de Olympische Spelen te halen. Dus het is... Uh, we zijn begonnen met een nieuwe trainen, we kunnen weer nieuwe dingen gaan leren, nieuwe veranderingen kunnen plaatsvinden in ons team. En het is, uh, is het seizoen, je wilt winnen, alles, en daar gaan we weer voor, maar het is wel een heel ander seizoen dan het afgelopen jaar. Ja, want jullie hebben zo'n enorme stap gezet vorig seizoen. Je denkt bijna, dat kan niet weer een keer. Nou, dat is ook een zware taak. Je ziet heel veel teams die een heel seizoen heel goed spelen en waarna het seizoen daarna veel minder gaat. Dus dat is wel een punt waar we heel erg goed op moeten letten. De teamskendels nu en ja, dat is toch wel heel anders. Vorig jaar begonnen we met teamskendels niet. Ik dacht, oh die hebben we wel even. En dat is nu niet meer denk ik. Kijk eens terug op dat afgelopen jaar. Wat is dan de belangrijkste les die je meeneemt? Um, vooral met veel met druk om kunnen gaan. We hebben vele momenten gestaan dat we echt onder druk stonden. Dat we het moesten doen. En ervaring, ervaring is het belangrijkste. Als je kijkt naar de Olympische Spelen. Weer de, voor de derde, jaar, de derde keer achter elkaar Olympisch kampioen. Heel het jaar niet heel veel gepresteerd, zoals andere jaar. En toch de Olympische Spelen winnen, ja. dat is gewoon ervaring. Alles is ervaring. Maar pro pro pro proberen ze een vergelijking te maken, jullie op 1 januari 2012 en jullie op 31 december van dat jaar? Ja, die vergelijking is op alle gebieden groot, denk ik. We zijn als team, zijn we, we speelden, dit is het eerste jaar dat we echt samen gespeeld is Dus als team zijn we ontzettend gegroeid. We kennen elkaar nu eigenlijk door en door. We hebben veel zware punten gehad afgelopen seizoen. En we zijn als individuele spelers ook gegroeid. We zijn mentaal sterker geworden. Ja. We zijn ook fysiek sterker geworden. Op alle punten zijn we sterker geworden. Relatief kort samen nog. Uh, hoeveel beter kunnen jullie nog? Nog heel veel beter. En dan weet ik heel zeker dat we nog veel beter kunnen worden. Wat is het grote doel voor 2013? Uh, natuurlijk we het jaar het WK. We hebben een mooie plek willen halen. En een keer, natuurlijk willen we een keer een gaan winnen. Sophie van Gestel, in gesprek met Floris van Hoorn... en ook Christian Varenhorst, werd gehuldigd daarna als meer. Hij werd bij de mannen uitgeroepen tot rookie van 2012. Gaan we even naar het schaatsen in Groningen, denk aan Sprint. De laatste afstand is de 1000 meter bij de mannen. Al een paar mooie tijden voorbijgekomen, Sebastian. Ja, nog niet in de 1-10. Uh, dat moet toch wel, hoor. dat gaan uh, de absolute toppers toch ook wel doen. 1-10-21. Trouwens, uh, gisteren de winnende tijd van Stefan Groothuis. Net niet genoeg om zijn eigen baarrecord te verbeteren. Dat blijft te staan op 1-10-12. Uh, um, tot nu toe snel staat op naam van Rian Ket, 1-11-65. Maar dat is uh, toch meer dan een seconde te weinig om uh, nog een wereldbeker ticket te gaan veroveren voor de 1000 meter. En dat betekent dat Rian Ket ook internationaal gezien klaar is voor dit seizoen, want eerder, en dat was afgelopen woensdag, slaagde hij er ook al niet in om een uh, ticket te veroveren op de 1500 meter. We zien Ket dus internationaal dit seizoen niet meer terug. Nu in de baan Lucas van Alphen, die vorige week bij het NK round de 500 meter won. Vervolgens na drie afstanden uh, nog netjes op de vierde plaats stond, zeg ik uit mijn hoofd, maar toch besloot om de 10 kilometer en niet te rijden en richt zich meer ook in de toekomst op de middellange afstanden. Zoals zoveel schaatsers dat doen. Bijvoorbeeld tussen de 1000 meter. Lucas van Alphen gaat de rit winnen van Lennart Velema en rijdt 1 -11, 11. Kijk, dat is mooi. Uh, 5-1 op een rij. 1-11-11. Nu de snelste tijd op naam van Lucas van Alphen. De laatste drie ritten. Daar gaat het dadelijk echt om. Smekens tegen Tuitert. Tuitert moet zich proberen bij de top 4 te rijden. Om naar Salt Lake City te mogen met het Sprint te rijden. Voor laatste rit. Stefan Groothuis tegen Michel Mulder. Groothuis staat derde in het klassement. Mulder vierde. Verprutste ze 500 meter en was boos daarna. Ronald Mulder, de leider in de stand uh, in het algemeen klassement. na drie afstanden in de laatste rit. tijd. Tegen Hein Otterspeer. Dat onderlinge verschil. 26 honderdste van een seconde. Groothuis staat op 41 honderdste. En Michel Mulder op 46 honderdste. Kortom, die laatste drie ritten, daar gaat het om. Dat wordt dadelijk spektakel in Kardingen. Womack en Womack in 1988 en Teardrops. De laatste ritten op de 1000 meter. beide mannen zijn beslissend en dus belangrijk. is ook voor ons de reden om het eh, journaal zometeen van half zes even uit te stellen. Eerst maken wij ruimbaan voor Sebastian Timmerman. 1058. 10, de snelste tijd tot nu toe van uh, Sjoerd de Vries. Maar hij was er toch niet uh, tevreden mee, want hij komt tweehonderdste tekort om de tijd van Mark Tuiter te rijden van gisteren. En dan had hij de wereldbekers ingemogen. En met 1.10.58 mag hij dat dus niet. Dus zal ik uh, niet herhalen wat Sjoerd Vries uitschreeuwde... direct na zijn finish. Het was wel duidelijk uh, met liplezen uh, uh, aan, aan te tonen wat hij riep. Mark Tuiter nu in de baan in rit 10 van de 12 tegen Ben Smekens. Tuyter het afgelopen week winnaar geworden van de selectiewedstrijd... op de 1500 meter. Dus weet hij in ieder geval al zeker... dat hij internationaal er nog wat van mag maken. Dit seizoen, nadat hij deel 1 van het seizoen miste. door een gebroken rib dat hij, die hij opliep. Bij de, net voor de NK-afstanden. Nu dus tegen Smekers. de nummer 5 en 6. Vijf Smekers, 6 stuitend. in het klassement tegen elkaar. Tuurlijk ook het smekersnel. 16-46. En dan is het aan Tuitend om zich niet te laten opjutten. Om, ja, om zijn eigen race te blijven rijden. in de hoop dat hij nog in de top 4 terecht kan komen. waardoor hij naar uh, Salt Lake City mag voor de uh, WK Sprint. Maar dan moet hij wel 92 honderdste maken op die top 4. En dat is best wel veel. Hij is wel onderdoor gekomen bij Jan Smekers, Bij wie het kaasje natuurlijk langzaam en zeker uitgaat. na 600 meter. het in 42-37. Behoorlijk veel sneller dan dat Sjoerd de Vries was. Zeg in de rit hier vooraf gaat. Zit er op het schema van het barenkoor Mark het, Maar die laatste ronde. Hij moet naar buiten toe. Hij moet de laatste buitenbocht rijden. En we hoorden het ook al in het interview van Steven Dalabat bij Margot Boer. Op zo'n moeilijke baan als Kardingen is dat niet al te gemakkelijk. Mark Tijtert, ogenschijnlijk komt hij er goed door. 1-10-12 is het Barenkor Stefan Groothuis. En hier komt Mark Thuitert. En die komt in de buurt. Die gaat er net niet onderrijden. 11 13 100ste. 100ste komt hij tekort. Om het baanrecord te rijden van Stefan Groothuis. Maar hier gaat hij wel hele goede zaken mee doen hoor. Mark Tuitert, En Je ziet de opgeblazen wangen bij uh, uh, bij Ori. Zijn oude coach. Die uh, een verder geen blikwaardig gunt. Maar toch reageert van zo, dit was snel. Ja, en terecht. Smeekens trouwens de tiende tijd. Nou, Tuitert is natuurlijk Smeekens voorbij. In het algemeen klassement met die 1, 10, 13. En ik denk dat er ook wel een paar uit de top 4 met knikkende knieën hebben gekeken naar deze rit. Prima rit van Mark Tuitert. En nu uh, tijd voor Mar Stefan Groothuis en Michel Mulder om een prima rit te gaan rijden. Stefan Groothuis, de regerend wereldkampioen sprint, staat derde. Na drie afstanden op dit Nederlands kampioenschap waarop hij de laatste vier jaar op rij won. Vier jaar op rij, Nederlands kampioen, vijf keer in totaal. Groothuis is de koning van deze generatie. Maar kan hij die goede lijn voortrekken, doortrekken tegen Michel Mulder? Groothuis is goed weg op de duizend meter. Groothuis is, Groothuis is bezig aan een zeer regelmatig sprinttunnoor. Dan Michel Mulder vanmorgen, vanmiddag moet ik zeggen, op de 500 meter. Heel veel tijd verloren en woedend uh, de centrale hal van Kardingen verliet. Nu opent Mulder sneller dan het in 16.42. En Michel Mulder kan goede duizend meters rijden, zoekt de blokjes op. Op, dicht tegen de blokjes aan. Heel klein verschil maar met uh, Stefan Groothuis op de kruising. Mulder zoekt Groothuis even op. Gaat even mee als een marathonrijder in uh, het zocht van Steven Groothuis. En dan gaat hij nu toeslaan in de binnenbocht. Gaat Michel Mulder hier een verschil maken. Groothuis moet nu mee met uh, Michel Mulder. De wal van beslist van de ploeg van Van Velden. Wel klinkt 16 2100ste. 21, maar liefst sneller dan Mark Tuit het was. En die reed dus ook al op het schema van de baanrecord. Wat doet Michel Mulder hier? Is dit een alles of niets race? ...van een van de tweelingmannen. De man van Van Velden. Groothuis komt nog terug. Komt zeker terug. Maar heeft wel de binnenbocht. Maar kijkt wel aan tegen een behoorlijk gat. Mulder in de buitenbocht. En daar komt Groothuis. Hij komt er naartoe. Hij komt ernaast. Hij zit er bijna naast. Mulder of Groothuis. Het wordt Michel Mulder in Team36. voor beide. Voor beide 36. En dat betekent dat uh, Groothuis natuurlijk Mulder voorblijft in het algemeen klassement. Want het verschil was maar... 500ste van een seconde 1136 voor beide Michel Mulder. De uh, weet dan dus Groothuis voor zich in het algemeen klassement. 1836 voor beide heren. Nee, de tijd van Mulder. Zie ik nu wordt gecorrigeerd naar 1835. 1835 dus voor Michel Mulder. Maar het is nog steeds niet genoeg om de 500ste te overbruggen naar Stefan Groothuis toe. Dus stuit het, leidt dan nu de 1000 meter voor Michel Mulder en Stefan Groothuis. Maar Stefan Groothuis is sowieso weer zeker van een plek op het het podium van het Nederlands kampioenschap staat voorlopig op die eerste plaats voor Michel Mulder. Als we gaan kijken naar de laatste hit, waarin Ronald Mulder moet gaan proberen Nederlands kampioen te worden. Al is de 1000 meter niet de sterkste afstand. Hij rijdt tegen Hein Otterspeer. En het verschil is 26 honderdste van een seconde naar Otterspeer toe. Hij mag ook. Op de speerval start duidelijk te zien. 41 honderdste verliezen ten opzichte van Stefan Groothuis. 41 honderdste van een seconde heeft Ronald Mulder voorsprong op zijn teamgenoot bij Brand Loyalty. En uh, uh, Ottersperen kon zich dus absoluut niet inhouden. Ging veel te voortvarend van start op deze slotrit van dit 45 e Nederlands kampioenschap. Sprint bij de mannen waar Groothuis nu voor mij langskomt uh, uitgereden... en een mager handje opsteekt naar het publiek. Maar hij weet dus wel dat hij voor is gebleven, voor Michel Mulder is gebleven... in dat algemeen klassement na de vier afstanden. Dat zal Michel Mulder nog eens even terugdenken later vandaag ongetwijfeld... Aan die 500 meter eerder vanmiddag... ...waar ook Hein-Otterspeer kostbare tijd verspeelde. En daardoor dus tweede staat achter Ronald Mulder... ...in het algemeen klassement na drie afstanden. Eerst moet die tweede start goed. Want als die tweede start niet goed gaat... Dan is het helemaal over en uit. Het zou wel een deceptie zijn. Een anticlimax. Zo aan het begin van de laatste rit van dit Nederlands kampioenschap. Nou, nou, nou, nou. No. Het ging maar net goed bij Onterspeer. In de buitenbaan. Ik dacht toch een lichte beweging te zien. En ook meteen een klein beetje onbalans na de start. Ronald Mulder vertrokken in de binnenbaan. Tegen Hein Otterspeer. Die vorig jaar in T Nederlands kampioen had kunnen worden. Op de sprint. Maar toen in de slotrit reed tegen Groothuis. En alleen maar met Groothuis bezig was. En niet met zijn eigen race. Kan hij dat nu wel? De openingen. Ronald Mulder ietsje sneller. 900ste. Dan Hein Otterspeer. En nu op de kruising heeft hij Heijn Otterspeer een richtpunt aan Ronald Mulder. Maar Ronald Mulder, de protégé van Jack Ori, heeft dadelijk de laatste binnenbocht in deze slotrit van de 1000 meter. Daar komt Otterspeer, de Zuid-Hollander. Die hele grote, sterke Zuid-Hollander. Maar Ronald Mulder gaat goed mee. Ronald Mulder uit Zwolle gaat goed mee met Otterspeer. Otterspeer ligt nu wel voor. Bijna twee tienden van een seconde. En hij moet de 2600ste goed maken ten opzichte van zijn tegenstander van nu. Ten opzichte van Ronald Mulder. En ze moeten natuurlijk groothuis voor blijven. Die met 1136 helemaal geen verkeerde duizend meter reed. De laatste halve ronde daar gaat uh, Hein speer als eerste de laatste buitenbocht in. Ronald Mulder komt niet meer terug. speer gaat hier de rit winnen van Ronald Mulder. Maar gaat hij ook die 26 te goed maken? Dat denk ik wel. Hier komt Hein speer naar 1165 en dat is niet genoeg voor de titel. Dat is niet genoeg voor de titel. Hij gaat dan Ronald Mulder wel voorbij. Maar de titel gaat dus weer naar Stefan Groothuis. Stefan Groothuis toont zich andermaal de regelmatigste rijder van dit Nederlands kampioenschap. En hij in otterspeer kijkt naar de zijkant, kijkt naar zijn coach. En Michel Mulder en Stefan Groothuis, die kijken ook alle kanten op. Maar volgens mij, als ik hier mijn computer moet geloven, is Stefan Groothuis gewoon een Nederlands kampioen geworden van dit seizoen op de sprint. Het is grappig om te zien hoe Groothuis het zelf helemaal niet weet. Hij kijkt een beetje nu naar zijn coach toe. En Michel Mulder, die dacht volgens mij dat de Groothuis voorbij is gegaan in het klassement. En nu komt Gerard van Velden erbij. En die wijst nu ...naar Michel Mulder en die wijst naar uh, Groothuis. Het is uh, een aparte situatie. Tijdens in ieder geval de duizend meter voor Michel Mulder en Groothuis. Ja, dat verschil was maar één honderdste van een seconde. En aangezien Stefan Groothuis vijfhonderdste uh, voorsprong uh, had op Michel Mulder... ...is dus gewoon Stefan Groothuis na een miserabel begin van dit seizoen... ...gewoon keihard teruggekomen en wordt hij voor de zesde keer in zijn carrière... ...Nederlands kampioen en nu... Heeft hij het volgens mij pas in de gaten dat hij een Nederlands kampioen wordt? En maakt hij ook een gebaar van, ja, ben ik nou Nederlands kampioen? Ja, ik uh, vertrouw hier op mijn computer. Maar niemand die het, uh, die het nu uh, lijkt te weten wie er een Nederlands kampioen uh, is geworden. Ik kijk nog eventjes weer uh, terug naar de tijden op de computer. Zijn er dan tijden uh, uh, gecorrigeerd? Nee, er zijn ook geen tijden gecorrigeerd. En dus lijkt uh, Stefan Groothuis mij gewoon uh, de Nederlands kampioen voor de zesde keer op rij. En daarmee komt hij uh, uh, op gelijke hoogte met Jan Bos en met uit van Velden, Michel Mulder zou dan tweede worden... ...Hein Otterspeer wordt derde en Mark Tuitert wordt vierde. En dat betekent dat Tuitert dankzij die uitstekende duizend meter, die 1, 10, 13. ...waarmee hij dus bijna het barrecord reed... ...naar de WK-afstanden... ...of de WK-sprintmacht in Salt Lake City. Nog altijd vertwijfeling bij Steven Groothuis. Ik begrijp niet waarom, want volgens mij... ...is hij gewoon de Nederlands kampioensprint geworden. Nu is Real Madrid op een 2-1-voorsprong gekomen... ...tegen Real Sociedad. Real Madrid speelt dus al een tijdje met 10 man... ...verwege een grote kaart voor Adan. Daarvoor moest Casillas weer opnieuw in de ploeg komen. Maar in ieder geval staat het tiental van Real Madrid... ...met 2-1 voor tegen Sociedad. Het is inmiddels 6 minuten over half 6. Tijd voor het Uitgebreide en uitgestelde NOS-journaal. Radio 1. Het NOS-journaal. Het afsteken van consumentenvuurwerk moet worden verboden. Dat vinden de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie en het Oogheelkundige Zelschap. Ze zeggen dat gemeenten beter een vuurwerkshow kunnen organiseren. Het Oogziekenhuis in Rotterdam benadrukt dat de afgelopen twee jaarwisselingen in Nederland. hebben geleid tot net zoveel ernstig oogletsel. als de hele Irak-oorlog bij Amerikaanse militairen. Staatssecretaris Van Rijn is geschokken van het aantal mensen... dat tijdens de jaarwisseling met alcoholproblemen op de spoedeisende hulp belanden. Uit een rondgang van de NOS bleek gisteren... dat er 152 mensen bij ziekenhuizen zijn binnengebracht... met een ernstige alcoholvergiftiging. Van Rijn zegt in een reactie dat er beter voorlichting moet komen... die onder meer moet leiden tot minder alcoholmisbruik onder jongeren. En in Duitsland heeft supermarktketen Aldi Sud zijn personeel laten bespioneren. Dat heeft een winkeldetectief verteld tegen het Duitse blad Der Spiegel. Hij kreeg bijvoorbeeld van de vestiging in Doornstad opdracht... om in de kleedruimte verborgen camera's te plaatsen... zodat personeel in de gaten gehouden kon worden. In 2008 kreeg concurrent Lidl al hevige kritiek in Duitsland... toen bekend werd dat personeel met camera's en detectives in de gaten werd gehouden. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. En daarvoor is hier Gerrit Hiemstra... In het westen en noordwesten van het land scheen de zon vandaag. In de rest van het land bleef het bewolkt. En uh, we houden vanavond en vannacht, uh, of dan wordt het overal weer bewolkt. Het wordt ook nevelig en mistig. En uh, ja, veel bewolking lokaal, een beetje motregen. Temperatuur daalt naar 7 tot 5 graden. En morgen begint de dag nevelig of mistig. Overdag is het bewolkt met opnieuw hier en daar wat motregen. Het blijft zacht met maximum temperaturen van 9 of 10 graden. En de waait uit het zuidwesten is zwak tot matig. Windkracht 2 tot 4. Na morgen houden we dit weertype vast tot en met donderdag. De temperatuur daalt iets naar zo'n 8 graden overdag. Vanaf vrijdag krijgen we misschien wat kouder weer... met s'nachts lichte vorst overdag 2 à 3 graden boven nul. gaan we meteen maar even terug naar de schaatsbaan Kardingen in Groningen. Het NK-sprint zit erop, maar is iedereen al een beetje bijgekomen, Sebastian? Ja, ik snap ook niet waarom er zoveel onduidelijkheid was. Want het was toch volgens mij gewoon overduidelijk... dat Michel Mulder uh, met die 100ste die die goed maakte op Groothuis... niet genoeg goed maakte op Groothuis. Maar goed, ze zijn er nu zelf ook achtergekomen dat Stefan Groothuis... dus voor de zesde keer in zijn carrière Nederlands kampioen is geworden. En dus uh, uitstekend terug is gekeerd naar de vier is infectie die hem deel 1 van dit seizoen kost. staat nu op gelijk hoogte met Jan Bos en met Gerard van Velde. En hij weet dus ook zeker dat hij naar Slotelijk City mag om zijn wereldtitelsprint te gaan verdedigen over drie weken. En uh, ja, net als het WK vorig jaar in en het NK vorig jaar in Heerveen, liet hij weer zien hoe je een speeltenoor moet rijden. Regelmatig hoor. Vijfde, eerste, vierde en derde. Genoeg dus voor de titel. Michel Mulder heeft een titel weggegeven, gegooid op de 500 meter eerder vanmiddag. De stand op de 2 tweede... De plaats, maar wel met een klein verschil. Hein Otterspeer wordt derde, krijgt de bronzen medaille. En Mark Tuitert eindigt op de vierde plaats. Rijdt zich naar het WK in Salt Lake City. Ten koste van Ronald Mulder, die strandt op de vijfde plaats. Groothuis, Michel Mulder en Mark Tuitert gaan met Kjeld Nuis. En Hein Otterspeer. de wereldbekers in op de duizend meter. En er gaan dus drie man van beslissen naar het wereldkampioenschap. Michel Mulder, Hein Olterspeer en Mark Tuitert. De titel gaat naar de ploeg van Ori. Red Loyalty, weer Stefan Groothuis de gaat basketbal. Den Bosch had een voorsprong van 20 punten tegen Wiegen. Het was gelopen. Is het inmiddels ook afgelopen, Leon Kersten? Het is afgelopen, Twan. En Den Bos is weer alleen koploper in de eredivisie. Ze versloegen weer met 94 tegen 60. En die eerste helft ging nog gelijk op. En het is maar goed. Denk ik dan achteraf dat Den bos de eerste helft niet volledig gas heeft gegeven. Want als je de stand van de tweede helft ziet, is het 59-23. Als je dat zou verdubbelen, dan was het helemaal niet leuk geweest hier. Nu hadden we nog een, een enigszins spannende eerste helft. En toen Den bos in het derde kwart serieus gas gaf. 28-6, toen was het gelijk gedaan. Den bos, nieuwe koploper, terugkoploper, moet ik zeggen in de Eredivisie. visie. Die zakt naar de vierde plek. En we zijn net iets over de helft van de competitie. de we beginnen maar eens in Spanje, want daar is genoeg te doen... om de wedstrijd tussen Real Madrid en Real Sociedad. De wedstrijd is inmiddels 40 minuten oud, de stand is 2-2. Het meest opmerkelijke was dat bij Real Madrid... doelman Iker Casillas opnieuw was gepasseerd door José Mourinho. Die gaf de voorkeur aan Antonio Adan. Maar na 6 minuten kreeg Adan al een rode kaart... en moest Casillas toch nog zijn opwachting maken. De toegekende strafschop werd benut door Xabi Pietro. Vanavond worden er nog gespeeld Barcelona tegen Espanyol... en Real Mallorca tegen Atletico Madrid. En Celta de Vigo heeft goede zaken gedaan in de strijd tegen degradatie... want Celta won in eigen huis met 3-1 van Real Valladolid... Nog een andere uitslagen. Gisteren werd gespeeld Levante tegen Atletico de Bilbao 3-1. Granada tegen Valencia 1-2. Deportivo tegen Malaga 1-0. En Sevilla Ossasuna 1-0. De stand. Barcelona heeft 16 punten voorsprong op Real Madrid. Barcelona 49 uit 17. Aan Real Madrid dat derde staat 33 uit 17. En daartussen staat nog Atletico Madrid met 40 punten uit 17 duels. In Engeland stonden vandaag twee wedstrijden in de derde ronde van de FA Cup op het programma. Swansea City tegen Arsenal werd 2-2. Daar volgt een replay op uh, het veld van Arsenal. En Mansfield tegen Liverpool 0-1 is daar de tussenstand in het voordeel van de Reds. En dan naar Italië. Juventus is slecht begonnen aan de tweede helft van het seizoen. De koploper van de Serie A ging voor eigen publiek met 2-1 onderuit tegen Sampdoria. Inter begon in het nieuwe jaar ook met een nederlaag. De ploeg van trainer Stramaccioni, die Wesley opnieuw niet nodig had... verloor met 3-0 bij Udinese. Antonio Di Natale maakte twee van die drie doelpunten. Andere uitslagen. AC Milan tegen Siena werd 2-1. Fiorentina tegen Pescara 0-2. Genoa tegen Bologna 2-0. Parma tegen Palermo 2-1. En Kievo tegen Atalanta werd 1-0. En vanavond wordt er nog gespeeld. Napoli tegen AS Roma. Gisteren nog Catania tegen Torino 0-0. En Lazio tegen Cagliari werd 2-1. We gaan weer eens even terug naar Groningen, naar het nk sprint. Steven Dalebout staat daar met één van de Mulders. Eén van de Mulders, ja. Michel Mulder, tweede op dit NK-sprint. Michel, er zat ongetwijfeld enorm veel venijn in na die 500 meter, in deze duizend meter. Ja, klopt. Ik, ik stond op vier. Ik stond op de WIP voor het WK-sprint. Ik was wel even omschakelen nadat ik eerst stond na dag 1. En, maar ik moet je zeggen, dat was echt super moeilijk. Maar ja, ik kreeg een geweldige duizend weer, net als gisteren. Uh, ik kwam met duizend meters gewoon het beste van, uh, van, uh, van dit weekend, 500 vandaag, ja. Ik liep gewoon de soep in, jammer. Ja, dat, is, dat had jij ook niet verwacht, denk ik. Nee, uh, ik was heel gretig en het niveau ligt, ligt zo hoog. En dan zie je dus, uh, ja, er zit zo'n foutje, dat kan maar zo. Maar uh, vooral heel erg trots dat ik tot uh, de duizend uh, mijn revanche heb kunnen nemen. En, ja, dat ik, dat ik uh, nog tweede word op TK. Uh. Ja. Hoe, hoe moeilijk was het mentaal om die omschakeling te maken nadat je ja, zo van jezelf ook behaald op die 500 meter? Ja, het, was, het was niet dat het 500 de, de, gewoon een normale race was met een mindere tijd. Het was echt gewoon een keiharde misser en, en daardoor uh, verloor ik zoveel snelheid. Dus ja, op zich, ik wist dat ik nog wel goed kon schaatsen. Alleen, uh, ja, je gaat ineens in klassement denken voor weken sprint in plaats van dat je voor de titel aan het rijden bent. En, ja, nu ineens met die laatste duizend denk ik nog mee voor de titel. Ik miste maar op 200 ste Dus uh, extra stuur wel van die eerste bocht in die 500. Ja, daar ben je dan nu toch ook al mee bezig. Ook al heb je je teruggevochten voor die WK-plekken. Ja, dat klopt. Ja, nu zie je dus 200 en Natuurlijk, Steven het ook vast wel ergens wat laten liggen. Maar goh, ik zat er heel dichtbij. zeg nog even naar het einde van die duizend meter. Jij deed in de voorlaatste rit. Je komt dan, uh, je rijdt tegen het Groothuis. Je komt dan naast het Groothuis om het bankje te zitten. Uh, dan wordt de laatste rit gereden. En dan is er in ieder geval heel veel verwarring over wie er nou Nederlands kampioen is? Wat, wat, wat gebeurde daar? Ah, voor mij was het geen verwarring. Ik, ik wist precies de verschillen. En, maar Stefan had nog niet op papiertje gekeken, dus hij wist het nog niet zeker. En ik kan me voorstellen dat als ik het zei, dat hij het nog niet echt geloofde. Maar ja, nu was het officieel. Dus, uh, ja. ah, hij doet het toch maar weer. Hè. Die, uh, dat is gewoon heel erg knap van hem. Ja, nadat hij weg is geweest door dat virus? Ja, ik twijfel er niet aan dat hij, uh, dat hij nog steeds een heel hoog niveau had. En, hij is gewoon de wereldkampioensprint en ik ben blij dat ik zo dicht in de buurt heb kunnen blijven. We hebben een onwaarschijnlijk mannen gezien qua niveau. Het dat ook allemaal dicht bij elkaar? Kijk je uit naar de komende weken? Ja. Waar ja, deze vier mannen dus het op het wereldtoneel moeten laten zien? Ja, super veel. Het is geweldig. Ik, ik heb een kleine zure dus naastmaken mijn drone dat het net niet gehaald. heeft. Ja, het is voor mij een super weekend. Ik heb een ticket voor de 1000. Ik heb een ticket voor het WK, precies waar ik van droomde. Ja, we gaan ook met drie jongens nu naar het WK, dus, dus uh, voor de ploeg is dat heel erg mooi. Ja, ik had toch ook wel graag dat Ronald meeging, maar ja, het is niet anders. Ja, dat is dan uiteraard dat zure gevoel nog een beetje en een beetje de wansmaak van die 500 meter. Ja, dat klopt. Dankjewel. Alsjeblieft. Michel Mulder Another day, another night. I long to hold you tight, 'cause I. Baby, I need your loving, ja. En dat maakt plaats voor de kerstverse Nederlands kampioen. Sprint, die staat bij Steven Dalenwoud. Ja, Stefan Groothuis, dat is nog eens een entree. Ja, ja, nee. Ja, het is nu, we beginnen nu van te genieten, maar uh, het was zo maf net. Uh, ik had niet gekeken naar de tussenstanden na de 500 meter, dus ik had geen idee. Het nou, was je aan te zien ja, dat je geen idee had? Nee, ja, maar het werd ook niet omgeroepen of niks. Dus uh, eh, volgens mij wist niemand het een tijdje. Ja, dan zijn er wel mensen, fysio en zo, die zeggen van ja, je bent het volgens mij wel. Die ja. is Mulder, die zat naast jou. Ik weet het hoor. Nou, hij is het, Stefan Groothuis. Nou, ja, zo zeker zei hij het nog niet tegen mij, dus uh, ik wist het niet zeker. En ik had echt niet naar de tijden gekeken, dus ik wist de verschillen niet. En uh, ja, dat, dat is dat, ja, de spontaniteit is het dan wel een beetje vanaf. Maar het begint nu, uh, nu door te dringen en uh, ja, geweldig. En vooral ook uh, omdat het de zesde keer is. En uh, dat vind ik toch wel erg speciaal. Uh, Gelijk met Gerard van Velden en Jan Bos wat zegt het dat jij op dat moment ook de tijden niet weet, dat jij de tijden na de 500 meter niet bekeken hebt? Ja, dat ik, ik ging mijn schaatsen slijpen en ik, ik ging gewoon hard rijden. Dat is toch het enige wat je kan noemen die laatste afstand. En uh, Ik had wel natuurlijk een globaal idee dat Hein en Michel uh, 35, 7, 8 of zo hadden gereden. Maar de honderdste en zo weet ik gewoon niet. Ik weet wel ongeveer natuurlijk. Maar uh, ik, eerlijk gezegd dat ik in mijn hoofd dat Michel dat ik, uh, sowieso sneller als Michel moest. Maar dat hoefde dus niet.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 is, is wel goed, maar het uh, is geen duizend meter als ik op het keer afstanden rijd of het keer sprint in Calgary. Toch win jij hier het NK, die duizend meter. Ja, maar ik win de laatste duizend meter niet. Dus uh, nee, ja, tuurlijk. Maar ook, ik, ik win hem ook als met 500 meters die, uh, die uh, uh, gewoon steady zijn, zeg maar. Kijk, uh, als je net een keer een 36-0 of zo tussenrijdt, rijdt, ben je ook weg. Dus uh, ja, eigenlijk zo, ja, het is het gewoon heel krap. Weet je, niveau, dat is het mooie aan dit toernooi. Het niveau is gewoon echt heel erg hoog. Als je kijkt, uh, ik weet het dus niet wat er precies de verschillen zijn. Maar het zal echt in de honderdste zijn. Jazeker, ja. Twee ja, dus de... honderdste. Ja, dat geeft gewoon aan dat die andere jongens ook verschrikkelijk goed zijn. Maar uh, we gaan dus met een hele goede equipe naar, uh, naar uh, Salt Lake City. Ja, precies. Uh, voor het WK dan. Ik de derde vierde zijn geworden nu. Uh. Nou, kan je je wel vertellen. Onterspeer is derde geworden. Tuiten is vierde geworden. Die nou, rijdt nou. zich er ook tussen. Nou ja, leuk voor de jongens. Maar ik had liever gehad dat er één van ons bij was gezeten. Oh ja, je gaat nu al alweer dingen vertellen die je liever had gehad. Ja, precies. Ja, jammer. Ja, dat wist ik dus niet. Ronald loopt langs mee, maar ik, ik wist niet dat Ronald het niet gehaald had. Ronald Mulder is 50 geworden, inderdaad. Nee. Nou goed, we hadden we het hadden over die, dat het niveau zo hoog was. Eh, en dat jij, ja, doe je schoenen aan. Ja. Ondertussen kleedt Stefan Groothuis zich om voor de huldiging zometeen. Nee, we hadden het over het niveau wat zo hoog was bij dit NK. En jij rijdt je daartussen. En dat na zo'n uh, uh, ja, terugkomst, na zo'n toch moeilijke tijd moet dat ook geweest zijn. Ja, natuurlijk. Het is gewoon echt een uh, rot-tijd niet eens zozeer zeggen. Ik, ik, ik, ik, het was voor een rot tijd in de aanloop na het enke afstand toe, Omdat ik gewoon niet wist of het, uh, of het op tijd goed ging komen. En ik had het gevoel dat het duister gaat goed komen op het enke afstand, maar dat was gewoon niet zo. Ik redde het niet. Uh, ja, toen ging de knop eigenlijk wel meteen om. Ik ga nu een week naar Lanzarote, met mijn vrouw en mijn zoontje. Ik ga daar trainen in de zon. Veel fietsen daar. En daarna gaan we weer, uh, gewoon weer opnieuw beginnen aan het seizoen. Ik ben ik weer begonnen met hard, hard trainen op het ijs. Toen het weer kon. En een paar weken hard getraind. En, uh, Weet je, ja, dan sluit je ook zo weer aan. Dan komen die jongens uit Azië weer terug van de World Cup. Sluit je weer aan en eh, dan werk je gewoon weer naar het NK sprint toe. En dan eh, voelde ik al aankomen, het gaat, gaat, wel, gaat wel goed komen voor het twee sprint. Maar ik had nog niet gedacht dat ik goed genoeg zou zijn om het NK sprint weer te winnen. Bokito is back, met een titel. Zo is dat. Gefeliciteerd. Ja, bedankt. Stefan Groothuis. Uh, hij Het uh, tot zijn eigen verbazing weet hij zijn Nederlandse titel te prolongeren daar in Groningen. Het is inmiddels rust bij uh, Real Madrid tegen Real Sociedad in Estadio Bernard Abeo. Ruststand is 2-2 en ook rust is het in die wedstrijd in de derde ronde om de FA Cup tussen Mansfield Town en Liverpool. Daar is de stand 0-1. De Nederlandse indoorkampioenschap in Aalsmeer... dat is het eerste grote toernooi van 2013 voor de beachvolleyballers. Sanne Keizer liet het toernooi echter aan zich voorbij gaan... Omdat ze, zich, omdat ze andere bezigheden had. In de voormalige bloemenveiling organiseerde ze namelijk een veiling... van spullen die Olympische sporters ter beschikking hadden gesteld. En ze werd erbij geholpen door veilingmeester Arnold van der Leijden. Je doet niet mee, maar ik heb je nog nooit zo hier rennen. Nee, ik ren echt van mannen. Ik, uh, ik ren inderdaad erg hard, maar voor het goede doel. Dus. Wat ben je aan het doen? Uh, ik heb voor vandaag een evenement georganiseerd uh, voor Stichting Hartekind. Ik ben ambassadrice van deze Stichting. En uh, ja, we zijn allerlei, met allerlei leuke activiteiten bezig voor hartekindjes. Uh, maar ook voor gewone kindjes, gezonde kindjes. Maar iedereen door elkaar. En uh, ja, we hebben echt van alles. Ja, en dan gaan we beginnen aan het nieuwe seizoen. Wat zijn je verwachtingen? Want je hebt een goed seizoen achter de rug. Ja, ja we hebben een goed seizoen achter de rug. Uh, hoewel de Olympische Spelen toch wel teleurstellend waren, was voor ons. Uh, ja, wij, gaan, uh, wij gaan volgende maand weer beginnen. En uh, we gaan ons voorbereiden op, het, uh, op weer een uh, goed seizoen. We hebben een EK en een WK. En uh, ja, daar, daar, daar werken we naartoe dit jaar. Hoe zwaar was die domper van de Olympische Spelen? ja, Het is wel zwaar omdat je... Ik, ik heb best wel al die jaren naar dat ene moment toegeleefd. En dat is iets wat ik niet nog een keer wil doen. En dat is omdat ik... Uh, ja, je moet het eigenlijk kleiner maken, denk ik. En uh, het was vier jaar lang naar één moment toewerken. En dat ene moment heb je heb je, je dag niet. En, en dat, is, ja, dat, dat kon ik gewoon uh, mezelf niet vergeven bijna. En dat was wel pijnlijk. Zie je dat als een les? Nou... Het is meer een ervaring, rijker, denk ik. Als het, om het zo te zien. Ik ga nu maak ik doelen gewoon als een WK-EK. En, en per jaar komt er, komt er een nieuwe reeks toernooien voorbij, zeg maar. Zo zie ik het nu wel. Ik vind het echt super fijn dat in ieder geval een aantal mensen komen luisteren. Ik ben heel blij dat jullie er zijn om het een en ander te vertellen en toe te lichten. en Ik begrijp ik dat het ja, interactief ging zijn. En... Nou, ik heb geprobeerd om een paar dingen in mijn presentatie te zetten. Als we even kijken naar jouw, jouw toekomst. Jij werkt bij de politie. Daar zit je ook in de topsportselectie. Maar daar verandert heel veel. Wat heeft dat voor gevolgen voor jou? Uh, voor mij vrij weinig. Ik, uh, ik ga gewoon op dezelfde manier verder. De politie steunt de topsporters die ze op dit moment doen nog steeds. En dat blijft ook. Er worden alleen geen nieuwe topsporters meer aangetrokken. En dat is op dit moment vanwege, ja, vanwege de reorganisatie... Vind ik heel erg jammer, want het is een hele fijne organisatie om als topsporter binnen te komen. Dat weet ik inmiddels en uh, met alle topsporters binnen de politie heb ik heel erg leuk contact. Uh... Ik denk dat het echt een echt zonde is voor de wereld, voor de organisatie dat ze geen topsporters meer aantrekken. Maar ja, dan moeten deze acht die er zijn, de uh, extra goed doen, denk ik. En de hoop dat het over een paar jaar weer opgepakt kan worden. Dus de reorganisatie uh, wat, ja, wat op poten is gezet. Een ander uh, opsteek is natuurlijk dat NOC en NSF het ook wel zien zitten in het beachvolleybal. Ja, beachvolleybal is natuurlijk wel een heel snel groeiende sport geweest de afgelopen jaren. En op de spelen hebben we toch gewoon drie teams het heel erg goed gedaan. En die mannen die uh, vierden worden. Worden. Kijk, het is niet dat het heel slecht is een negende plek, maar zo'n Malijn lijn die negende worden en vanuit een jaartraining en uh, ja, zo'n sprongen maken. Het is gewoon een heel, voor Nederland een heel groot sport aan het worden, denk ik. En ja, het is helaas dat het volleybal iets verder achterblijft, wat dat betreft. Maar ja, ik ben wel heel blij dat het NOC uh, beachvolleybal nu ook uh, ja, goed ondersteunt. Het pak, 15 euro is geboden, heel ja, mooi. Oké, okay, 50 euro. Niemand meer dan 50 euro. Ben je tevreden met 50 euro? Ik uh, vind het prima. Is voor hem. Oké, okay, applaus. Kom maar. maar. Goed, Sannekeus <laughs> vandaag. Geassisteerd door Arnold van der Leijden bij die veiling in uh, Aalsmeer. Bij het beachvolleybal kwam daar zelf dus niet in actie. Titel bij de vrouwen bij het NK Beachvolleybal Indoor... ging naar uh, Marloes Wesselink en Jantine van der Vlist. Zij versloegen Rimke Braakman en Jolien Sinema... in de eindstrijd met 24-22 en 21-10. En bij de mannen ging de winst naar Christian Varenhorst en John Stiekema. Zij wonnen in de finale van uh, Alexander Brouwer en Daan Spijkers. Zetstanden 21-19 en 21-16. En dan nog een dartsbericht, Van Jimmy Hendrix heeft in de eerste ronde... van het WK van de BDO-bond voor een stunt gezorgd... door de nummer 2 van de plaatsingslijst Martin Adams uit te schakelen. De 18-jarige Noord-Hollander was met 3-2 te sterk voor Adams. De veel oudere Engelsman was in 2007, 2010 en 2011 nog winnaar van het toernooi. En later vandaag komen de Nederlanders Wesley Harms, Jan Dekker en Jeffrey de Graaf nog in actie. De twee laatstgenoemden nemen het tegen elkaar op. En daarmee komen we aan het einde van deze uitzending van langs de Lijn op de zondagmiddag. Die vooral in het teken stond van het schaatsen. De NK-sprint in Groningen waar de winst bij de vrouwen ging naar Marit Leenstra. Die verrassend Margot Boer versloeg. En Stefan Groothuis was de beste bij de mannen. Tot zijn eigen verbazing wist hij de titel te prolongeren. Langs de Lijn is weer terug vanavond om 10 uur. Presentatie is dan in handen van Diana de Graaf. Voor nu dank voor het luisteren en nog eens weer Prettige avond.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 Vanavond in de tv-show bizarre gebeurtenissen rond het tv-programma Spoorloos. Over een vader van twee Nederlandse kinderen die niets met ze te maken wil hebben. Verder met een door jezelf gebouwde boot van karton de Noordzee over willen. Dat moest wel op een fiasco uitlopen. En de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright. Waarom werd ze in haar geboortestad Praag bedreigd? De tv-show na de reunie Nederland 1.